Mark Hokke met het NOS-journaal. Zeker zes Nederlanders zitten in het middenverband met terrorisme. Het gaat om vijf mannen en één vrouw, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken... na vragen van Nieuwsuur. In Turkije worden vier mannen en een vrouw bijgestaan door Buitenlandse Zaken. Ze hadden zich aangesloten bij IS of worden daarvan verdacht. In Irak zit een Nederlander een straf uit van acht jaar in verband met terrorisme. Minister Blok van Buitenlandse Zaken zegt dat Nederland geen oud-IS-leden weghaalt uit strijdgebied... Maar ze hebben wel recht op consulaire bijstand als ze daarom vragen, zegt Blok. Door een storing kunnen klanten van Visa mogelijk geen betalingen doen in Europa. Sommige betalingen lukken niet, laat het creditcardbedrijf weten. De omvang van het probleem is niet duidelijk. Visa onderzoekt de oorzaak van de storing. In meerdere landen kregen klanten die iets wilden afrekenen te zien dat er geen geld kon worden overgemaakt. Van de oude schadegevallen door aardbevingen in Groningen is nu ruim de helft afgehandeld, zegt minister Wiebes van Economische Zaken. De ruim 6000 meldingen van voor 31 maart 2017 worden afgehandeld door de NAM en in 60% van de gevallen is dat gebeurd. 7% van de huiseigenaren wijst het aangeboden bedrag af en zij kunnen hun schade voorleggen aan de Arbiter Bodembeweging. Defensie is aansprakelijk voor gezondheidsschade... door kankerverwekkende verf met Chrome 6. Dat zegt het RIVM na uitgebreid onderzoek in opdracht van Defensie. Het ministerie wist van de schadelijke effecten van Chrome 6... maar vertelde niets aan werknemers en bedrijfsartsen. En ook zorgde Defensie niet voor een veilige werkplek... of afdoende bescherming, zegt het RIVM. Het weer, vooral in het oosten en noordoosten, zware buien... met onweer, hagel en veel regen in korte tijd. Later vanavond geleidelijk minder buien...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 Thank you www.zfmzandvoort.nl